Door het faillissement waren die rekeningen geblokkeerd, maar de verplichting om te betalen loopt gewoon door, schrijven de curatoren in een brief aan de klanten. Dat geldt ook voor mensen die vinden dat ze door de bank onrechtmatig zijn behandeld. In de Verenigde Staten is de recessie voorbij. In het derde kwartaal is de economie met 0,9 procent gegroeid. Mogelijk wordt het cijfer de komende weken nog met een paar tienden aangepast. Door de groei is er een eind gekomen aan de langste periode van de recessie in de VS... sinds het begin van de metingen in 1947. De islamitische basisschool Assadiek in Amsterdam krijgt definitief geen subsidie meer van de gemeente. Eind augustus werd de geldkraan al dichtgedraaid omdat de school slecht presteert... De afgelopen tijd is er volgens wethouder Ascher niets verbeterd. Verder weigert de bestuursvoorzitter op te stappen, ondanks eerdere beloften. De school kan alleen door staatssecretaris Dijksmaar worden gesloten. Zij bekijkt op 1 maart hoe de school presteert. De Christendemocraten in het Europees Parlement... hebben premier Balkenende een zeer goede kandidaat genoemd... voor het presidentschap van de EU. Het is voor het eerst dat de leider van de grootste fractie dat in het openbaar deed... Hij was ook positief over de Luxemburgse premier Juncker... die zich in tegenstelling tot balkenende wel formeel kandidaat heeft gesteld voor de nieuwe functie. In Antwerpen is een crimineel opgepakt die anderhalf jaar geleden was ontsnapt uit de gevangenis van heer Hugo Waard. Het is Gwennette M. die zeven jaar cel kreeg vanwege drugshandel, zware mishandeling en valsheid in geschriften... Een maand na zijn veroordeling wist hij met hulp van buitenaf over de muur van de gevangenis te klimmen. Hij krijgt geen extra straf voor zijn ontsnapping. Het weer, wolkenvelden, enkele opklaringen en droog. Vannacht nevelig, bij een graad of 9. Morgen veel zon en maximaal 15 graden. Dit. Was...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 Run All tonight, take some heavy things, break me cause it keeps coming down on either side Bleeding in my mind, waiting for the creeps, to kill my last beliefs, so come on up oh. Keep, keep, keep, playing insanity Blowing up my head, my head Reaching for my always loving partner I'm uh, crying, crime, in crime Soaking up my mind, mind Filling up my glass, my glass I'm gone at last, to so come on, oh.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 115 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM. De geschiedenis herhaalt zich. Daarop nacht je weet dat het te laat is. try to fly are snoozing. rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along, uh. she was the perfect mom, wow. she really put it on. Lie Gotta like the way how you go head. Every time, you pass the Bye. time you're passing me Lie Grab your wiggly jiggly and go oh. And your wicked it now Lie Princespaneg Z, Z F M. C F M. love's sake, each mistake. Oh, you forget and, and soon both, both of us learn to trust. Not run away. away. There was no time to play. We build it up and build it up. Build it up. And now it's time. Solid! So secure He's not like...